De algemene vergadering stemt waarschijnlijk vanavond of vannacht. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken... verschilt de resolutie nauwelijks van de resolutie... die onlangs in de VN-veiligheidsraad werd tegengehouden. Ook toen stemden de Russen tegen samen met China. Dat leidde toen tot felle kritiek van Westerse landen... met name van de Verenigde Staten. Ajax heeft de thuiswedstrijd in de Europa League... tegen Manchester United met 2-0 verloren. In de tweede helft scoorde Jong en Hernandez voor de Engelsen. En AZ won zijn thuiswedstrijd in de Europa League wel. In Alkmaar versloeg de ploeg Anderlecht met 1-0. Maher scoorde daar het enige doelpunt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en wat regen. Morgen overdag zwaar bewolkt. Soms wat mottenregen bij een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie viel er na een ongeluk op de A15... vanuit Gorkum naar Nijmegen... Tussen Echtot en Ochten, twee kilometer. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer richting Nijmegen kan vanaf knopendel dan ook beter omrijden. Via Den Bosch over de A2, de A59 en de A50. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. <tie>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 You're hey. a Het laatste uurtje van deze lange Europa League-uitzending. We hebben twee Nederlandse clubs in actie gehoord. Twee anderen gaan zometeen nog de tweede helft spelen. FC Twente bij Steaua Boekarest en PSV tegen Trapsonspoor. Ajax verloor vanavond in de Amsterdam Arena met 2-0 van Manchester United. Ajax hield het één helft vol tegen United. In de tweede helft zette de Engelse ploeg een tandje bij. Kwam het op voorsprong door een doelpunt van Ashley Young... en de wedstrijd werd beslist door Hernandez. 2-0 dus. Joep Schreuder in gesprek nu met Ismaël Aysati vond je het gaan? Uh, ja, de eerste helft, de eerste 25 minuten. Wat we denk ik nog te veel ontzag voor ze. Uh, daarna, ja, vond ik wel. En daarna spelen we onze eigen spel. Dan zie je nog dat we een paar kansen, kansen krijgen. Ga je de rust in met 0-0? Wat is dan de opdracht? Hoe wil je dan de tweede helft gaan spelen? Uh, ja, gewoon op hetzelfde voet uh, doorgaan als de laatste 20 minuten. Gewoon onze eigen spel spelen. En, uh, want dat kan tegen Engelsen. Vooral tussen de linies. Uh, uh, het is geen team dat uh, dat doordekt op de middenveld. Dus alleen uh, ja, dan zie je dat we een paar keer slordig zijn. En, uh... Ja, dan maken ze dat goed af. Ja, van de buitenkant is het toch zo, als je zo op de tribune zit, als ze even gas geven, dan zijn ze toch erg goed. Dan is het toch grote broer, Man United tegen het kleinere boertje. Hoe zie je dat als je zo in het veld staat? Ervaar je dat ook zo? Ja, ze komen er razendsnel uit. zie je echt dat het gewoon, dat is gewoon een, een team is dat echt Champions League niveau waardig is. Vorig jaar uh, verliezend finalist in de Champions League. En uh, ja, zoals je zegt, uh, binnen een paar seconden zijn ze, zijn ze, zijn ze bij ons uh, achterin. Wat leer je nou van zo'n wedstrijd als ploeg, als Ajax? Ja, dat je gewoon echt uh, 95 minuten lang geconcentreerd moet zijn. En, uh, ja, dan zie je echt dat, dat je altijd op balbezit moet spelen. Uh, zo weinig mogelijk de bal verliezen. En, uh, dat gebeurde ons in de tweede helft te veel. terug. jij bent weer terug? Nee, klopt. Zo, zo snel kan het gaan. Uh, de eerste, uh, eerste seizoen zelf heb ik veel een, uh, veel een jong Ajax gespeeld. Uh, maar altijd met de intentie in mijn achterhoofd. Uh, ik heb er geen zeten van dat ik zo snel mogelijk weer bij Ajax in uh, zou terugkeren. En uh, dat ik dan nu uh, in een volle arena tegen Manchester mag spelen, dat is natuurlijk fantastisch. Dat zei Ismaël Aysati en Joop Schreuder sprak vervolgens ook met Jan Vertongen. Het verhaal van deze wedstrijd, hoe zie jij uh, deze uitslag? Ja, ik, er, ik heb één keer een ervaring gehad met een uh, Engels team, dat was Aston Villa. En dat uh, was een beetje hetzelfde verhaal. Ze geven ons een beetje hoopslaat om het spel maken... En,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 Wat is het nou? Is het nou puur kwaliteit van de spelers? Is dat het niveauverschil? Wat, wat probeer je te duiden? Sowieso is dat een, uh, iets heel uh, belangrijks. Sowieso hebben ze allemaal meer kwaliteit, denk ik. En als groep dan nog, hè? kun je iets compenseren? Ja, ja, ik denk dat wij vooral moeite hebben met lopende mensen. In Nederland speel je vooral tegen voorspelbare teams. Iedereen speelt 4-3-3 en dan weet je wie je tegenstander is bij hier komen Nani, Ashley Young, uh, Valencia, die erin kwam. Rooney, die met de vrije rol speelt. Ja, die, die, die rennen overal en nergens. Maar wel met een idee blijkbaar, want nou, ze komen er wel. En ja, daar dat we echt wel moeite mee. Wat neem je nou mee uh, als ploeg uh, in deze wedstrijd? Los van het feit dat je zelf goed speelde. Vond je dat zelf ook trouwens? Ja, vooral eerst helft. En, uh, ja, ja, was het partijen. is wel eens lekker dat je, dat, dat je er weer eens even laat zien. dat Top. Ja, dat is, uh, dat is zeker belangrijk, uh, belangrijk. Vooral in dit soort wedstrijd tegen de Engelse tegenstanders. Het uh, kan nooit kwaad. Wat neem je mee inderdaad? Kun je hiermee met zo'n uitslag? Ja, toch wel iets. Het is gewoon uh, dat communicatie misschien wel het belangrijkste is van voetbal. Dat, ja, elkaar uh, met kleine woordjes kun je zoveel helpen. En kun je die lopende mensen misschien wel tegenhouden. En uh, als we het zover zijn, kunnen we misschien ook dromen van meer. Dat zei Jan Vertongen in Amsterdam. We gaan naar Rotterdam, een Nederlander op de baan. De laatste nog in het toernooi, in het ABN tennis toernooi. Mark Brasser. Ja, de tweede Nederlander ook. Die mag proberen om te winnen. Van Victor Trojitski. Uh, Timo de Bakker lukte dat in de eerste ronde niet. Het is inderdaad dus nu aan Jesse Houta Kalung om, uh, om het wel te doen. Loodzware opgave natuurlijk voor de Nederlander. Hè. Beide spelers zijn 26 jaar oud. Maar wat een wereld van verschil zit er in ervaring. En in prestaties tussen deze twee. Houta de nummer 232 van de wereld. Had een wildcard nodig om aan dit toernooi mee te mogen doen. Ja, en daar tegenover staat Victor Trojitski. Hij is de nummer 24 van de wereld. Stond al een keer dicht tegen de top 10 aan. Ja, en we kennen hem allemaal natuurlijk nog van 2000. 2010, toen hij dat beslissende punt binnenhaalde voor zijn land Servië in de Davis Cup Finale. Hij heeft ook al een toernooi gewonnen. En nou, goed, dat heeft Jesse Houdakalung dus allemaal nog niet. Maar goed, misschien dat Houdakalung hier met de steun van het publiek en met aanvallend spellen. Het is indoor misschien als de service goed loopt, als hij veel in kan komen, dat hij het Trojtski lastig kan maken. De partij is net begonnen, er is één game gespeeld. Trojtski begon met serveren. Het eerste punt in de wedstrijd ging naar Houdakalung. Dat was nog wel aardig Meteen een gejuich hier in de zaal. Maar vervolgens haalde Trojtski toch zijn een service game binnen, onder meer door twee aces. Hij leidt dus met 1-0 het is nu aan Jesse Houtakalung om zijn eerste service game ook te houden. De wedstrijd is dus net begonnen tussen Jesse Houtakalung en Viktor Troitsky. 1-0 in het voordeel van de Servier. De bal rolt weer op de verschillende voetbalvelden... in de tweede helft van de wedstrijden van de Europa League. Sport tegen PSV en de Uitkamp. 2-1 nog altijd voor de Eindhovenaren. En uh, ja, tweede helft is begonnen met één wissel aan de kant van de Turken. Daar is Alan Zinho erin gekomen. Alan Carlos Gomez da Costa... Voetbalnaam Alan Zinho, een Braziliaan. Maar het is Matthaus die weg is en die bal schiet. En dan is Hutchinson boos, want die stond er beter voor. De keeper kan de bal makkelijk tegenhouden, vandaar dat Hutchinson... Boos is dat Matas die bal niet afgaf. Maar ja, als je zo'n mooi doelpunt maakt. zoals hij deed. na zeven minuten spelen in deze wedstrijd. dan uh, kun je heel veel dingen wat uh, minder doen. Uh, vind ik uh, Matas dus. Tweede helft uh, begonnen met uh, PSV in de aanval. Een kleine aanval gezien. Korte aanval van uh, Traps van Spoor. maar leverde niets op. Balbezit nu wel voor de Turken. Is het uh, balbezit voor. Altintop. top. Altien top. Hij bracht een. Uh, hij zorgde ervoor dat een rood bosje tulpen. Op de kamer van Fred Rutte eh, lagen. Toen Fred Rutte gisteren in zijn kamer kwam, stond daar dus een bosje tulpen. Met een kaartje erbij. Eh, Halil top. want beide mannen kennen elkaar uit hun Schalke-tijd En Rutte zei, het is zo'n ontzettend aardige vent. Maar misschien in deze wedstrijd even niet. Eh, want het is nu de vijand om het zomaar te zeggen. Goed werk van Willems, die ertussen zit en de bal afpikt. En kan PSV in de aanval aan? Nee. Want de paas van Hutchinson is niet goed op stroopman. Bal over de zijlijn. En de inborg wordt zomaar weer weggegeven door de Turken. Ja, het publiek is er niet echt blij mee. En ik kan me dat voorstellen, want de thuisploeg speelt heel matig, heel zwak. PSV heel goed en staat volkomen verdiend met 2-1 e voor tegen van Spoor. En ook STO, Boekarest en FC Twente zijn begonnen aan de tweede helft. Bas Tegelen. Zo is dat. Een 0-0 stand. 2,5 minuten onderweg in het tweede bedrijf. En een fout van Rosales. Laat zich aftroeven. Komt de voorzet. Leandro komt niet bij de bal. En dan kan Douglas uitverdedigen. Zou ik dat ook doen als het kan? Die schiet de bal bijna voor zijn eigen doel langs weg. Die bal wordt dan halfwege de Twente helft weer opgevangen door Stjoua. En zo lijkt eigenlijk de tweede helft te beginnen zoals de eerste was. Namelijk dat Twente onder druk de gekste Capriole uithaalt. Ongelooflijk onzeker en onvolwassen oogt. Ik heb het gezegd in de eerste helft, uiteindelijk krijgt Twente de twee beste kansen die erin moeten. Maar voor het overige heeft Twente op geen enkele manier grip op de wedstrijd. Ja, twee keer een handvol minuten toen er ineens wel combinaties en rust waren. Maar voor het overige is het ondermaat. McLaren kan niet tevreden zijn, hij heeft niet gewisseld in de rust. en houdt dan maar vertrouwen in de elf die er staan. En hoopt dus maar op zo'n bevlieging die dan wellicht een keer doeltreffend zou zijn. Brand dan aan de bal, de Argentijn ter van de middenlijn verspeelt hem. Jansen krijgt de bal niet onder controle in een gebied maar zeg maar van. Op 4 vier vierkante meter vijf mensen staan. Heel weinig ruimte. Dan komt er een diepe bal die Nicolits wel doorkot. Maar daar staat van zijn ploeg niemand. Dan kan Douglas de bal de andere kant weer optrappen. Die wordt dan wel opgevangen die bal door Fer. Maar die moet zijn been zo ver uitstrekken om de bal erop te laten landen. Dat hij zichzelf een beetje overstrekt. Niet dat dat een blessure tot gevolg heeft. Maar de bal springt er ver af. En dan kan de ploeg uit de Roemenië weer komen via de rechterkant van het veld. En is uh, via de man aan de bal. Maar die heeft te veel bewegingen nodig. Laat zich nu wel van de bal zetten. Kan Ola John overnemen voor Twente. En wil Twente nu met veel mensen naar voren toe. Houdt ver het overzicht. Goede bal naar Chatli. Van de linker naar de rechterkant. Chatli met twee tegenstanders in zijn rug. Speelt de bal via een tegenstander over de zijlijn. En dat betekent dat er een ingooi gaat komen voor Twente via Cornelis. McLaren, die we in de eerste helft toch eigenlijk vooral in zijn deur hebben gezien, staat er nu de hele tweede helft al naast om aanwijzingen te geven. De bal door Cornelis inmiddels naar Wisseroff gegooid, Wisseroff naar Douglas. En daar komt dus zijn landgenoot, nee dat mag niet meer zeggen trouwens, Leandro weer, want dat is een Braziliaan zoals we weten. Wisseroff, uh, Douglas natuurlijk niet meer. Die is voor het eerst op reis met een Nederlands paspoort. Dat scheelt een heleboel gehandels als je binnen Europa vliegt bij de douane. Wisseroff krijgt de bal. De gevoelstemperatuur inmiddels uh, min 13 hier. De echte temperatuur is min 7, maar de gevoelstemperatuur min 13. En dat blijkt ook wel uit het uh, glaasje water dat ik voor mij hier op de commentaarpositie heb staan. Dat staat er namelijk al vanaf het begin van de wedstrijd. Ik had er namelijk twee. Die ene is op en op die andere zit echt een laagje ijs. Dat zegt wel wat over de temperatuur in uh, Boekarest. 0-0 bij Stjawa en Twente. Vijf minuutjes onderweg in de tweede helft. 2-1 in voordeel van PSV. PSV mag een hoekschop gaan nemen aan de rechterkant van het veld. En dan gaat Stroopman zich voor melden. We hebben een paar keer gezien dat uh, Dries Mertens die hoekschoppen nam vanaf die kant. Maar nu gaat Stroopman het met links doen. Nou, dan uh, zie je het uh, bekende. Dries uh, Mertens uh, die staat uh, een beetje achteraf. Want die kan niet zo goed koppen. De grote koppers, de grote jongens zijn mee naar voren. Toivonen natuurlijk. En De Rijk. En Marcelo. Uh, wordt nog eventjes uh, met Lens gesproken door de scheidsrechter. En dan mag de hoekschop worden genomen. Lens liep even te duwen in de buurt van de keeper. Daar komt die hoekschop voor het doel. Wordt niet door Toijvonen gekopt. Maar wordt wel opgevangen door Dries Mertens. Die dus uh, net buiten gebied stond te wachten. Speelt de bal naar Hutchinson. Krijgt hem terug van Hutchinson. Nou, ga je zijn actie aan? Nee, hij brengt de bal voor het doel. Waar natuurlijk iedereen nog staat. Maar als die bal veel te lang is, dan uh, hobbelt hij over de achterlijn. En kan Trapsonspoor de doeltrap gaan nemen via keeper Zengien. Zengin die het moeilijk heeft gehad in de eerste helft en niet bewezen heeft dat hij van uitzonderlijke klasse is. Want uh, elke keer dat hij onder vuur werd genomen, heeft hij het uh, moeilijk met uh, die ballen. Het lijkt wel alsof uh, het uh, warme uh, ballen zijn. Dat zou trouwens hier ook geen kwaad kunnen. Maar goed, dat uh, terzijde. Een graadje of 4, 5, boven 0, dat nog wel. Balbezit voor Boerdak hilmaz de uh, spits. Heeft de bal uh, goed gepaast in de voeten van invallen Alenzinho. Alenzinho bal naar de linkerkant, naar doelpunten maken Adin. Adin nog altijd in balbezit, wordt nu opgevangen. Kan de bal toch nog voor het doel krijgen? Nee, ja, voor het doel. Over het doel en over de... De achterlijn. En dus uh, ja, krijgt hij wel een applausje, maar het is een beetje een, een, een, een ja. Zo'n applaus van uh, je doet wel je best, maar je kunt er eigenlijk niks van. Zo'n zo gevoel geeft het uh, publiek mij, want uh, ze zien het uh, eigenlijk al lang niet meer zitten nadat de PSV zo snel op 2-0 kwam. Klein beetje hoop nog in de harten door diezelfde Adin nadat hij een doelpunt maakte. Nou, Adin heeft weer de bal gekregen. Gaat hij er wat goeds mee doen? Nee, speelt de bal slecht op A Alt top. En dan kan PSV uitverdedigen, doet dat uh, wat slordig via Hutchinson. En via Manule, want de bal gaat over de zijlijn, mogen de Turken gooien. Halverwege de helft van PSV. Alensinho heeft de bal gekregen. Kleine dribbelaar gaat het strafschopgebied binnen. Alensinho probeert de bal breed te geven. Slecht gekaatst op altijd top. Maar toch balbezit voor Adin. Adin raakt hem kwijt aan Hutchinson en aan Toyfone. En dan moet er omgeschakeld worden en snel. Want Stroopman heeft de bal in de diepte. Gaat Jetro Willems zelfs mee. En die wordt dan tegen de vlakte gewerkt. Krijgt een vrije trap mee. Vanwege een duw van de verdediger van de Turken. Het is Kacar die de overtreding maakt. Een vrije trap voor PSV. Laten we die nog maar eens even bekijken. Want dat kan Bas toch. Een weergaloze goal van Ola John zet Twente na 52 minuten op een 1-0 voorsprong. Er gaat een misser aan vooraf na een bal die door Twente van achteruit, door Rosales, gewoon lukraak wordt weggetrapt. Daar kan een van Sterwa gewoon de bal de andere kant weer op trappen, Maar die vergeet dat, die maait er langs. Dan komt de bal voor de voeten van Ola John. Die neemt hem heel soepel in één beweging aan en mee langs de tegenstander. Loopt een paar pasjes, komt op de rand van het strafschopgebied aan en heeft dan vervolgens gezien...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 Mooie berichten uit Boekarest, ook goede berichten uit Trapzon... waar PSV nog steeds twee voor staat, en geen problemen kent. Voorzet komt niet aan bij een van de spitsen van PSV... maar wordt slecht uitverdedigd. Ola Toivonen wil de bal oppikken... maar dan blijkt er een overtreding te zijn gemaakt op Alenzinho door Strootman. En mogen de Turken de vrije trap gaan nemen. Doen dat halverwege de eigen helft, maar... Ja, het ziet er zo onverzorgd uit, zo uh, tempoloos ook. Er wordt maar wat aangerotsooid uh, door het team van uh, Gunes, de uh, ex-bondscoach. Die uh, eigenlijk ook een beetje achterover hangt in zijn uh, dugout. Want ziet dat er uh, weinig uh, uh, sprankeling is in, het, uh, in zijn team. Balbezit voor PSV via Manolev. ...naar Stroopman, terug naar Manolev was de bedoeling... ...maar er zit een Turks been tussen... ...en dan moet PSV uitkijken als Alain de bal heeft... ...halverwege de helft van PSV speelt de bal naar Yilmaz... ...Yilmaz schiet, mooi, oh, scheelt weinig... ...scheelt heel weinig omdat Isaacson er nog aan zit... ...maar dat is wel de kracht van deze spits van uh, Trapzolfspoor... ...hij kan, hij, hij doet me een beetje denken aan John Guidetti van uh, Feyenoord... Ze geven hem geen mogelijkheid om te schieten. Geen mogelijkheid om richting dat doel te gaan. Want hij benut hem, dat deed hij nu ook weer. En het is dat Isaacson er even tegenaan zat. De hoekschop ondertussen genomen. En uh, weggewerkt door PSV. Was een, uh, het was niet eens een grote kans. Het was een mogelijkheid voor die Yilmaz. Maar hij benut hem niet. Ook door goed werk van Isaacson. En zo staat het nog altijd: 2-1 voor PSV tegen Trapsovskoor. Het hoogtepunt van uh, Ola John was uh, de boogbal vanavond schitterend. Terwijl nu uh, Boekers wel een kans krijgt, denkt te krijgen. Maar er staat er één buiten spel, dat is Leandro Tatu. Maar wat een weergaloos mooi doelpunt. Met uh, veel gevoel, ik heb het gezegd, uh, het boogballetje over de keeper. En dus, nou ja, Twente krijgt dan met deze erbij. Dit was niet eens een 100% kans. Nou ja, aan de andere kant, hij kan ook doorlopen. Dan staat hij misschien vrij voor de keeper. Maar Twente krijgt dus, hoewel het niet goed speelt, drie grote kansen. Waar deze dan van verzilverd wordt. En dat heeft het uh, moraal, vermoed ik, van de tegenstander toch in ieder geval aangetast. Want Stjawa Boekarest zal het gevoel hebben gehad dat het in deze wedstrijd de betere ploeg was. Dat het niet zozeer de betere kansen kreeg, maar wel voetballend de tegenstander de baas was. Maar ja, 1-0 achter, Europese thuiswedstrijd. Dat zijn tikken die komen aan. Half uur nog, dat is lang natuurlijk. Maar Twente weet dat het nu ook wat meer kan loeren op ruimte die vroeg of laat ergens gaat ontstaan. Balbezit voor Stjoua. Eigenlijk al vanaf dat de aftrap genomen is, is dat het geval via Tanase nu. De bal naar de rechterkant. Er is heel veel beweging nu. Ook bij Leandro Tatu, die naar de rechterflank uitwijkt, maar wordt overgeslagen. De bal gaat terug naar de mensen centraal achterin. Van wie het dan nu eh, Geraldo Alves is, een Portugees. Want ik zei al een Argentijn, ook een Portugees en een Braziliaan, dus hier in dit elftal. Die mag dan de opbal gaan verzorgen. Laat het dan uiteindelijk toch weer overal ploegenoten. Dan komt tot het eerste beste diepe balletje naar Perlitsa. Die gaat weer heel makkelijk liggen. Dat is die jongen waarmee... Willem Janssen het in de eerste helft al een keer aan de stok had omdat hij vol te zich aanstelde. Die gaat nu weer naar de grond terwijl er niks aan de hand is. Bij Clermont komt zijn duk maar weer eens uit. En geeft nog weer wat aanwijzingen aan zijn elftal. Wijst en zegt wie waar moet staan. Brahma wordt een paar metertjes teruggedirigeerd. Zo zouden er wat ruimte moeten ontstaan voor ver daarachter. De bal gaat de andere kant op in de richting van Chatli. Maar Chatli kan niet bij de bal komen. Die gaat diep naar Leandro. Wordt weggekopt door Wisgerhoff. Opgevangen aan de rechterkant door Cornelissen. Cornelissen, Chatli. Hakballetje, ziet er mooi uit. Schitterende 1-2-zeg met de Jong. Die de bal meegeeft aan Chatli. Wie is er voor het doel? Wie komt er voor het doel? Dat komt ver. Maar de bal van Chatli is niet genoeg. En wordt dan door de verdedigers, in dit geval een invaller, Martinovic. De andere kant weer opgetrapt. En dan komt er een ingooi aan voor FC Twente aan de rechterkant van het veld. Daar gaat Willem Jansen zich mee bemoeien. Die heeft de bal gepakt, halverwege de helft van Stiawa. Waar dan echt, nou ja, ik zeg het, je geeft je tegenstander ook mentaal een optoffer als je zo'n goal maakt. Ze zijn het een beetje kwijt, lijkt het bij Stiawa Boekarest. Die moeten zichzelf echt even hervinden. Twente kan in alle rust nu rustig de bal rondspelen op de helft van de tegenstander blijven. Chatli, het heeft natuurlijk ook omgekeerd waar, dat Twente vertrouwen krijgt door die goal. Waar het zo moeizaam in deze wedstrijd stond. Douglas, nu wel gejaagd als ver de bal krijgt, maar goed wegdraait naar de linkerkant van het veld. John, even ruzie met de bal. Blijft net binnen de lijnen. Geeft dan een steekbal naar de jong schitterend weer op de rand van het schatselgebied. John neemt aan, geeft de bal terug aan. John, John met een voorzet. Wie kan erbij komen? Jansen niet, maar wel Chatley Die hem bij de eerste paal eigenlijk weer toevallig krijgt. Daar zit dan ook nog een tegenstander bij, blijkbaar. Want als die bal in de richting van het doel verdwijnt en de keeper hem wel te pakken heeft, maar te laat, namelijk achter de lijn. Blijkt dat de grensrechter hier aan deze kant van het veld heeft gezien dat die bal dus het laatste is geraakt door een verdediger van Stjouw En dat er een hoekschop komt voor Twente. Dat is de eerste hoekschop voor Twente in de tweede helft. De bal gaat indraaiend komen vanaf de... Linkerkant via de rechtervoet van Ola John. komt bij de eerste paal. Wordt weggebokst door de keeper. Dan zou Wout Brahma de bal opnieuw moeten inbrengen. Dat doet hij ineens. Wisselhof moet hem verlengen. Dit doet hij goed naar de zijkant. Weer terug naar John. Die dus daar nog stond van de corner. Hij draait naar binnen. John zou kunnen schieten. John en schiet in de korte hoek. Nou ja, schiet naast de korte hoek. Want Mikte wel op de korte hoek. Maar de bal gaat een metertje naast het doel. Nou ja, het kan verkeren. Twente heeft uh, 50 minuten lang... Met de billen bij elkaar hier over het veld gelopen. Maar staat na een weergeloos doelpunt van Ola John niet alleen met 1-0 voor. Maar voetbalt nu ook ineens alsof het te beter is. En dat werd tijd ook. 61 minuten. Daar moest ik op letten. We hebben er 60 gespeeld. 2-1 voor PSV in Trapzon. Tegen Trapzon spoor. Waarom de 61ste minuut? Het kentekennummer uh, begint altijd met alle auto's uit Trapzon met 61. Het is zeg maar het nummer van, uh, van deze streek. En als de 61ste minuut begint, dan of 61 minuten zijn gespeeld, dan zou hier een enorme orkaan van geluid komen ter ondersteuning van het team. Daar zitten we dichtbij. Nog een seconde of 10-15. Benieuwd of dat ook echt zo is. Ze hebben er niet al te veel redenen voor. De mensen uit Trapson. Omdat het 2-1 voor PSV staat. De balbezit wel voor het trapsonspoor, maar niet voor lang. Er zitten drie smertens goed tussen. En nu uh, wordt er uh, inderdaad uh, wat gejuicht en gezongen. Ja, daar gaan ze met z'n allen springen en juichen. 61 minuten gespeeld, 2-1 voor PSV, dat wel. Maar het publiek vermaakt zich opperbest met uh, deze 61ste minuut. Nu kijken of het spel ook uh, wat uh, kan geven voor de mensen. Als altijd op de bal heeft gepaast op uh, check... Check goed de bal naar buiten. Daar moet PSV op gaan letten. Want in het strafschopgebied is het check die schiet. Maar hij schiet de bal tegen Hutchinson aan. En dan wordt de bal door Toivonen die even geblesseerd raakte een paar minuten geleden. En nu een overtreding maakt. En het zag er even slecht uit voor het aanvoeren van PSV. Want hij lag flink met pijn op de grond. Nu loopt hij weer goed gelukkig voor hem. En maakt hij een overtreding waar... Uh, de vrije trap genomen kan gaan worden door Adin, De maker van het enige doelpunt tot nu toe van Trapsonspoor. Het is halverwege de helft van PSV. Alles uh, wat uh, rood en wit aan heeft staat zo'n beetje in het eigen strafschopgebied. Op Dries na die een eenmansmuur vo vormt op een meter of vijftien van deze Adin. Daar komt de vrije trap. Hard in het strafschopgebied gespeeld maar weggekopt. Door Hutchinson weer ingebracht. En dan uh, is het uh, onder andere Toyfone samen met de rijk. Die voor opluchting zorgt en de bal over de zijlijn ramt. Maar ze voelen bij Trapsal spoor dat zie je aan de manier waarop ze naar de bal lopen, dat er meer in zit. Want PSV laat zich een beetje terugzakken. En Trapsal spoor heeft de inworp snel genomen, maar die wordt overgenomen door PSV. En als Toyvon snel is en de bal aan Maneluf meegeeft, dan kan er nog iets in zitten in de counter. Met drie smerters nu in balbezit. Gaat buitenom bij Agun. En brengt hem al voor het doel. Maar daar zit de keeper wel goed tussen, Zengin. En zo zijn deze problemen voorbij. Het lijkt erop dat trapselspoor een beetje aan het aanzetten is. Maar PSV leidt nog altijd met 2-1 tegen de Turken. Tussen het voetbal door aandacht voor het tennis in Rotterdam. De Nederlands-Servische confrontatie. Huta Galung tegen Trojtski. Ja, Henry. 16 minuten geleden vertelde ik jou dat het 1-0 was in het voordeel van Troitsky. En uh, ja, we zijn dus ruim een <laughs> ja. kwartier verder. Nog. En het is nog altijd 1-0 ja. in het voordeel van Troitsky, Inderdaad. Uh, ja, de Servier heeft er vier breakpoints gehad. Uh, in, in, in die service game van Hoethe De tweede game oh. dus in deze wedstrijd. Ik denk dat Hoethe al een kans of zes heeft gehad om, om, om de game uiteindelijk binnen te halen. Maar ja, hij doet het niet. Dus ah. gaan we even door. Dus uh, de, de klok gaat nu van deze game zo uh, over de 17 uh, heen. En richting de 18 minuten. Het is nog altijd 1-0 in het voordeel van Troitski. Opnieuw een gamepoint voor Yes te hopen dat hij, dat hij nu de game wel binnenhaalt Eén voordeel, hij raakt wel lekker ingeserveerd. Dat is dan wel weer lekker. Hij kan wel even warm draaien met zijn service. Ja, die bal van Trojski gaat uiteindelijk. Nou, een, een, een, 17, 18 minuten luisteren naar het publiek. Hij heeft de game eindelijk binnen. 1-1, het wordt een latertje hier. Mark, ken jij het Radio 1-programma Nachtzuster? Ja, tot hoe laat gaat dat door? Uur of Dat fijn? begint om 2 uur vannacht. Ik denk gaan dat je daarin halen. de gaan uitslag van deze wedstrijd kan melden. Ja. Doen we. We gaan terug naar uh, Boekarest, Steaua tegen Twente. Bas. 1-0 voor Twente door die uh, magnifieke goal van Ola John. Die nu wordt weggestuurd vanaf de linkerkant. De bal aanneemt. Even Jong leert zelfs. Dan zijn tegenstander opzoekt. De bal daartegen aanspeelt En dan de andere kant opdraait. En dan is die tegenstander zo zat dat hij Ola John een schop geeft. Dan nou wil Twente die vrije schop heel snel nemen. Dat mag ook wel. Maar dat doen ze dan weer onhandig. Want de paas naar Luc de Jong komt wel. Maar Luc de Jong staat buitenspel. Zo is Twente de bal even snel weer kwijt. Maar is het verhaal van de wedstrijd gekanteld eigenlijk vanaf de goal. Waar Ola John dus verantwoordelijk voor was. Twente heeft rust in het spel gekregen. De tegenstander is dat een beetje kwijtgeraakt juist. Daar lijkt het geloof er een beetje uit. Ik zei al, die moeten zichzelf hervinden. Maar dat is eigenlijk nog niet gelukt. Want uh, Stiawa is zoekende plotseling na dus 55 hele behoorlijke minuten. 1-0 voor Twente. Ingooit Stiawa, Die bal wordt weggekopt. rood van de middenlijn door Brama, Opgevangen door John. Die wil met een omhaal in één keer de bal bij uh... Luc de Jong brengen, dat lukt niet. Ver zit ertussen, die krijgt een tik van de tegenstander. Gaat naar de grond, dat oog eerder ongelukkig dan gemeen. Maar scheidsrechter de Kletterburg geeft een vrije schop aan Twente. Ik denk dat hij daar goed aan doet ook. Want uh, de man die de overtreding maakt komt nogal wild erin glijden. Ik denk dat hij uiteindelijk echt vooral zijn best doet om op tijd tot stilstand te komen. En Ver niet te raken, maar hij raakt hem wel een klein beetje. Geen schade voor Ver, wel een vrije schop. Die inmiddels genomen is en dus aan de voeten nu ligt van een van de centerspelers. Dat is Rosales, die dribbelt wat naar binnen. Geeft dan een paas van links achter naar rechts voor. Ja, dat is nog helemaal niet zo'n slechte bal. Chatley wil nog proberen die bal binnen te houden. Dat uh, doet hij nadat zijn tegenstander Brandan merkwaardiggewijs al de andere kant op aan het lopen was. Omdat hij dacht, dat lukt toch niet. Uiteindelijk heeft hij gelijk, want het lukte ook niet. Maar met een sliding kwam hij er nog dichtbij. Hij verdwijnt in de sneeuw. Chudley, in de bergensneeuw die daar uh, achter dat doel liggen. Zal hij nog wel spijt van hebben. Vrij schop nu aan de andere kant een paar meter over de middenlijn voor Stjaua. Als Brandan zich achter de bal heeft gemeld. En er uh, drie, vier, vijf mensen nu meegaan in de richting van het slasopbied van Twente. Als Brandan nu tegen zijn ploegenoten zegt... Ja, maar ik wil die bal niet lang spelen. Ik wil dat kort doen. Dus iemand moet zich aanbieden. Dat is gelukt. Korte combinatie. Vanaf de linkerkant komt dan uh, Tanase in balbezit. Die geeft de bal mee aan zijn uh, compaan voorin. De Braziliaan Leandro Die wil dan... Uh, voor in Nikolic bereiken. Maar dat loopt eigenlijk ogenblikkelijk spaak. Omdat de kaats die van Nikolic komt, die bestemd was voor lopende mensen vanaf het middenveld, eigenlijk door niemand kan worden gepakt. Daarnaast was er nog een dichtbij, maar zag dat dat niet lukte. En dan komt er dan de doeltrap van Michailov. Publiek, zag reinig. Want uh, ziet natuurlijk niet alleen dat Twente met 1-0 voor staat, maar voelt ook dat het met hun ploeg allemaal niet meer zo loopt. En dus wisselen ook Costeja als nieuwe kracht in het elftal bij Steaua. Twente leidt in Boekarest. Ja, hier in, in Trapzon begint het een beetje onvriendelijk te worden. Met name van de kant van de Turkse spelers. Wat uh, harde overtredingen zien in dat het uh, eigenlijk een kansloze zaak is. 2-1 voor PSV is maar één doelpuntje. Maar toch, PSV is zoveel beter dan uh, de Turken. In ieder geval in tactisch en uh, technisch opzicht dat dit uh, geen probleem mag zijn. En we zagen net een uh, nou, gem echte gemene overtreding van Agun die Lens onderuit trapte en daarvoor slechts de gele kaart kreeg. Maar het was gewoon een kwestie van natrap. En je had zo ook maar een rode kaart kunnen zien. Maar dat hoefde niet. En nu is PSV weer weg met Hutchinson. Hutchinson speelt heel redelijk op dat middenveld. Geeft de bal aan Toyfonen. Terug aan Hutchinson. Hutchinson naar Lens. Ja, dat is tikken, tikken en nog eens tikken. Via Stroopman. Het... Ik wil niet, geen vergelijking maken met Barcelona. Maar die kunnen ook zo lekker tikken. Zo één keer de bal raken. En nu is er een ...overtreding gemaakt door Lens... ...en mag uh, spoor ...de vrije trap nemen. Uh, PSV doet het gewoon uitstekend in deze wedstrijd... ...ook na bijna 68 minuten spelen... ...als uh, er balbezit is... ...voor Hal Al Halil Altintop. Altintop speelt de bal naar Alenzinho. Alenzinho draait en uh, kapt... ...en uh, is dan weer bijna terug op eigen helft... ...en levert de bal dan heel simpel en dom in... Eigenlijk ...bij uh, Dries Mertens... ...die dat graag, dat cadeautje, accepteert... bal breed geeft... Aan Manolev, die gaat eens wat meters maken. Speelt de bal naar Lens, naar de rechterkant dus. Lens naar binnen naar Toyvonne. Toyvonne kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Nou, eigenlijk niemand voor mij, dus doe ik het achter mij bij Timothy de Rijk, die toch wel zijn een vaste plaats heeft veroverd in het team van Fred Rutte. Speelt de bal dan naar Hutchinson. Hutchinson naar Matas. Matas meteen door. ...naar Dries Mertens, die uh, denkt van wat ik van Bas hoorde, moet, uh, moet ik ook kunnen. Die probeert het met een uh, heel mooi uh, lupje over de keeper heen. Maar dat lukt niet, want het komt in de handen van de keeper terecht. PSV bijna aan het friewielen. 2-1 voor, na 68,5 minuut spelen tegen Trapsonspoor. Counter van Twente komt hier de 0-2 als Luc de Jong weg wordt gestuurd aan de rechterkant van het veld. Wel erg aan de rechterkant uitkomt en dan de bal teruglegt voor middenvelders. Dat doet hij eigenlijk niet goed, want die bal... ...verdwijnt eigenlijk weg bij Tjat. die uit zijn rug komt er wel bij Jansen... ...maar dan staat heel Tjauw alweer klaar. 67 minuten op de klok, Twente op een 1-0 voorsprong door die goal van uh, Ola John. En het balbezit nu voor de Tukkers aan de linkerkant met Ola John. En met Rosales die uh, verdedigend werkelijk ongelooflijk zwak is vanavond. En uh, keer op keer ballen verspeelt, risico's neemt met het uitverdedigen... ...verkeerde keuzes maakt. Dat is een ongelooflijke storende factor. Die zie ik dan toch in ieder geval nog liever aan de rechterkant. Hij was dit keer dus aanvallend betrokken. Dat loopt Spaak, maar was eerlijk gezegd niet zozeer zijn schuld. Stiawa neemt even goed over. En dat doet het via Tanase. En via inschuivende mensen van achteruit. Via Big Falvi. En dan moet iedereen weer letten op de Braziliaan Leandro. Die nu in de bal komt. Maar met zijn rug naar het doel staat. Op 30 meter daar vandaan. De combinaties van Stiawa lopen zo nu en dan nog wel soepel. Drukt de ploeg nu ook Twente wel een beetje terug. Maar Twente geeft eigenlijk niet echt een krimp. Omdat nu ook Brandan meekomt. Maar Luc de Jong heel goed mee verdedigt. En uh, halfweg zijn eigen helft een ingooi moet toestaan. Dat dan weer wel. Die ingooi wordt het niet, zelfs nu door Brandan ingegooid. Douglas. Oe, oe, oe. Ja, ja, dat zijn gevaarlijke momenten. Nikolic in duel met Douglas laat de bal stuiteren. Uh, langs het duel, zeg maar. Draait dan snel om en loopt weg bij Douglas. En gaat dan naar de grond. En als je als scheidsrechter het gevoel hebt dat daar een handje bij zit... dan kan de bal maar zo op de stip. Zeker omdat die de eerste helft, daar hebben we het eerder over gehad... Natuurlijk het moment met Douglas en Leandro onbestraft heeft gelaten. Daar misschien in de rust nog wel op geattendeerd is door deze ergenen. Dat er toen wel degelijk een hand van Douglas op de schouder van Leandro lag. En toen ging de bal niet op de stip. Kortom, Twente moet oppassen met dergelijke momenten. De bal terug naar Michailov. Michailov-Wisserov. Het storende werk van Stjauwa gebeurt nog wel, maar niet meer met de vinnigheid uit zeg maar, de eerste 30 minuten. De diepe bal van Twente naar Tchatti levert dan een vrij schop. Omdat Tchatti besprongen wordt door de Portugees Gerardo Alves... Met een meter over de middenlijn mag Twente een vrij schot nemen. Het wedstrijdtempo het, het wedstrijd is ongelooflijk gezakt. Dat komt Twente goed uit. Want Twente vindt het allemaal prima zo. En kan dan versnellen als het de bal heeft en als het de ruimte ziet. Maar dat het tempo bij de tegenstander er wat uit raakt. Dat lijkt me voor de Enschede is goed nieuws. Slechte bal van Douglas nu. Rond langs ver. Komt niet in de buurt van Ola John. Zo kan Sterwa weer overnemen. Is Brandan als eerste bij de bal. Dat hij eigenlijk ook niet goed wordt aangespeeld. En is er voorin geen beweging. Nu komt wel Leandro naar de bal. En de rechterkant is er ook beweging nu bij Rusescu. De man die we dus een paar keer uh, gevaarlijk hebben zien schieten in de eerste helft. Draait naar binnen. er weer aangespeeld. Daar komt ook de rechtervleugelverdediger mee. Dat is Martinovic. Dat is de invaller. En dan is het bijna 1-1 als Leandro de bal krijgt aangespeeld in het strafschopgebied. En verneinig uithaalt. Dat uh, doet hij uit een bijna onmogelijke hoek. En misschien was die hoek wel onmogelijk. Want het schot gaat dus naast. Vliegt voorlangs bij het doel van Michain, of Die denk ik niet eens vermoed zou hebben dat zijn tegenstander daar zo snel. en zo kort en zo hard zou schieten. Uit die hoek. Het uh, goede werk dus van Martinovic. De invaller. De paas binnendoor. En het schot ineens van Leandro verdwijnt maar net naast. Het is de eerste echte kans. Maar wel een behoorlijke. in de tweede helft voor Stjoua Boekarest. En laten we nou hopen dat. Inspireert tot meer. 20 minuutjes nog. Twente leidt in Boekarest. Nog altijd door die goal van Ola John met 1-0. Ja, ook in uh, Turkije. In Trapzon nog een minuutje of 20 te gaan. 2-1. De voorsprong PSV. En een uh, oude bekende in het veld gekomen. Paulo Enrique. Hij speelde bij. Heerenveen, jaren, eerst in de jeugd en toen in het eerste aantal wedstrijden. Kon zeer grillig, maar heel goed voetballen. Ging naar Westerlo, was een sensatie in België eh, bij tijd En is nu hier opgedoken in Trapson bij Trapsonspoor. En heeft de plek ingenomen van Halil Altintop. Die met wat pijn in de rug naar de zijkant is gegaan. Balbezit voor Marcelo Psv, Absoluut niet in de problemen. Hooguit als eh, die, die spits, die hele goede spits Yilmaz eh, af en toe de bal krijgt. Dan eh, kan het nog wel eens geval. Worden. En PSV zelf lijkt ook niet echt meer aan te dringen. Uh, laat uh, de bal regelmatig goed rondgaan. Uh, lekker rustig uh, spelen. Geen risico meer nemend voor aanstaande zondag FC Groningen uit. En volgende week dan de thuiswedstrijd op donderdag in uh, Eindhoven tegen deze Turken. Balbezit voor Timothy Direct. Die kijkt naar achteren en ziet dat uh, Isaacson. Vraagt om de bal. Isakson ramt de bal naar voren richting Matas. Matas, kijk of hij het uh, komt. wel wint? Nee, dat doet hij niet. En dan wordt de bal opgevangen door de man die het hardst werkt bij de Turken. Dat is uh, Balci. En nu staat uh, ook nog een uh, speler. Check staat uh, buiten spel. Maar Balci probeert in ieder geval nog een beetje vuur in de ploeg te krijgen. Maar dat lukt niet echt, want PSV is en blijft de betere ploeg. Vrije trap voor Timothy de Rijk na dat buitenspelgeval. En Timothy de Rijk doet het ook rustig. Even kort naar Stroopman, terug naar... De Rijk terug naar Stroopman en dan de bal naar buiten. Naar uh, Manolev, Manolev naar Lens. Nee, naar Hutchinson. Hutchinson naar Toijvo. De bal is te kort. En dan moet uh, Stroopman ingrijpen. Bal over de zijlijn. Maar het uh, bevindt zich een beetje zo rond de middencirkel het spel. Omdat PSV verdedigend goed speelt. En aanvallend het allemaal best vindt. Die twee uitgescoorde doelpunten tegen nog maar eentje van Trapsonspoor. Dat is natuurlijk een fantastische uitgangspositie. Om uh, volgende week. Tegen deze ploeg weer uit te komen in het eigen stadion. Nou eens kijken wat Allenzinho kan doen. Niet veel. Die heeft nog echt geen fatsoenlijke bal gegeven. Haal je daar een Braziliaan voor naar de Zwarte Zee. En dan uh, doet hij er zo weinig mee. Een uh, blessure bij Tapsonspoor. Mooi moment om even weer terug te gaan naar Bas Tichler in Boekarest. Waar het uh, 0-1 is nog altijd. Stjauwa Twente goal. Ola John 17 minuten nog. Twente mag een hoekschop gaan nemen. Nadat uh, Chodley en de Jong vrolijk combineerden op de rechte vleugel. Totdat er een... Knappe slijding van de linkervleugelverdediger van Stijl van Boekerecht Brandam kwam. Twente Treuzelt met het nemen van de hoeschot. Dat verklaart het gefluit op de achtergrond als Ola John... Dit keer dus een uitdraaiende bal vanaf de rechterkant gaat verzorgen. En dan maar moet hopen dat die bal bijvoorbeeld bij Ver of bij Wissroff op zijn hoofd komt. Nou, hij komt op de borst. Gek genoeg van Luc de Jong. Die ter van de penaltystip de andere kant op draait. En de bal meteen kwijt is ook. Die wordt door Rosales opnieuw ingebracht. Door Martinovic weer de andere kant opgekopt. En die blijft dan halverwege de helft van de Roemenen hangen. En komt dan voor de voeten te liggen van Rusescu. Die wel wil lopen met de bal. En Leandro alweer gevonden heeft. Leandro met Douglas. Leandro met Douglas. Leandro kruipt naar binnen. Randstraf op gebied. Gaat langs Rosales. Gaat langs Douglas. Er komt een voorzak bij de tweede moet Cornelissen de bal wegkoppen. Dat doet Cornelissen, die komt hem omhoog. En dan kan hij nog zelf voor opruiming zorgen met de voeten. ook. En ligt de bal weer bij de middenlijn. Daarmee is het gevaar geweken. Maar het zijn wel de momenten waar Stjouwa daar maar op hoopt. Terwijl nu. En dat ziet er wel knullig uit. Chatli, de bal die hij dus krijgt van Cornelissen kan controleren. Maar met de tegenstander in de rug eigenlijk zo ver doorloopt richting de zijlijn dat hij hem er uiteindelijk overheen loopt. En er een ingooi komt voor Boekarest. boekerist um, ja, Stjou heeft dus na die goal van Ola John, en dat is inmiddels toch alweer een minuut of twintig geleden, niet echt meer grip op de wedstrijd gekregen. Er zijn grote fasen geweest waarin Twente de bal heeft kunnen rondspelen. En uh, Twente gaat wisselen nu. Dat is de eerste wissel van uh, Twente. En de doelpunten maken gaat naar de kant. Ik zou bijna zeggen, misschien is er contact geweest met Bert van Maarwijk. En dat hij heeft gezegd, nou, doe maar 70 minuten. Uh, hij wa was niet echt op, had ik de indruk. Maar misschien heeft McLaren andere ideeën. Hij is de man van de wedstrijd omdat zijn goal van de grootst mogelijke schoonheid was. En hij gaat naar de kant. Emir Bayrami komt voor hem in het elftal. Dat betekent vers bloed. En wie weet dat hij met zijn snelheid nog voor vervaar kan zorgen. John naar de kant. Bayrami erin. Nog een uh, goed kwartier in Boekarest. Met uh, Giorgino Wijnaldum die aan de kant is geroepen bij de grote baas Rutte. Gaan we zo dadelijk een nieuwe speler krijgen bij PSV. 2-1 de voorsprong. Mart van de Heuvel. Brengt even het bord en het uh, nummer wat uh, de wissel die gaat plaatsvinden. Maar we gaan nog eerst nog even naar een uh, vrije trap kijken van PSV. Die is genomen. PSV leidt met 2-1 tegen trapstandspoor dat uh, het uh, moeizaam uh, doet. Uh, ik heb het al vaker gezegd. En dat is alleen maar... Te danken aan het goede spel van PSV. De inworp is nu voor het Trapsal Spoor. We hebben net nog wel een schot gezien van de man. Die de, bal, de boel probeert aan te jagen. Balci. Uh, nu is het uh, balbezit voor de doelpunten te maken. Adien speelt de bal. Uh, goed naar Jilmaz. Jilmaz bal naar buiten. Paolo Henrique voor het eerste balbezit. Trekt naar binnen met links. Brengt de bal voor het doel. Maar bereikt niet zijn medespits Jilmaz. En dus gaat de bal over de achterlijn. Jilmaz die is zo vriendelijk om ook als ballenjongen te fungeren. Dan gaan we de wissel krijgen. Er uitgaat met het nummer 14 Dries Mertens. Hij gaat naar de kant. Zijn vervanger is uh, Jorginho Wijnaldum. Boekarest, uh, Sterwa Twente 0-1. Goal. Ola John. En een uh, balbezit voor Sterwa boekarest vanaf de linkerkant. Ik haper even omdat er ineens voor mijn neus allemaal mensen gaan staan. Er zou geschoten kunnen worden door Sterwa Boekarest door een invaller. Kostea die net in het elftal staat, maar die grunt de kans aan een andere invaller. Martinovic. En die doet dat heel slecht. Want die schiet de bal meters over het doel van uh, Mihailov. Ik denk dat ook de commentatoren uit Roemenië die dus voor mij zijn gaan staan. En die zijn uh, niet met z'n drieën, maar met heel veel... Dat hij uh, denkt, we hebben het zo koud, we gaan maar even wat bewegen. Dat is helemaal niet zo'n gekke gedachte ook trouwens. Michailov neemt een doeltrap, dat kan ik nog net zien. En die komt dan op het hoofd van Jansen. Dat was in ieder geval de bedoeling, maar die wordt in de lucht afgetroefd. Dan doet Cornelissen dat beter en kopt de bal de andere kant weer op. Dan zou Bayrami aan de slag moeten. Die is aan de rechterkant gaan spelen, waardoor Chadli nu aan de linkerzijde is uh, terechtgekomen. De bal is over de zijlijn gegaan. Ingehooid via Brandan voor Stjawa, die krijgt de bal terug. En geeft hem dan met een wippertje mee. Langs de zijlijn eigenlijk kan die invallen de bal vervolgens de diepte ingespeeld. Dan moet Kostea achter de bal aan. Moet hij het duel uitvechten met Wisselhof. Ik denk dat Wisselhof hem een klein duwtje geeft. Dat vinden wel weer mensen zo te horen. Maar de scheidsrechter niet. En zo mag Twente uitverdedigen. Maar doet het dat slordig omdat Bayrami en Cornelis elkaar niet begrijpen. En de bal over de zijlijn gaat. En zo is er toch nog een beetje gerechtigheid. Want heeft Strijawa de bal weer terug. Want het was toch echt een overtreding. Die bal komt voor de goal. Oeh, oppassen geblazen. Nu moet uh, even kijken wie is dat die ook weer helemaal mee verdedigt, Omdat aan Martinovic... Weer diep uh, opkwam. De rechtervleugelverdediger verdediger is mee terug. En doet dat uiteindelijk keurig. Want Martinovic kan de bal controleren. En geeft nog een soort halve voorzet. Maar die bal dwarrelt dan over het doel van Migainov. Die uh, naar de klok kijkt. En dat kan hij doen als hij goede ogen heeft. Want in dit uh, nieuwe stadion, de Nationaal Arena, hangt een groot scorebord zeg maar, boven het veld. Zoals we dat van verschillende grote moderne stadions kennen. En dat is er een imposant gezicht om te zien sowieso. En daar staat al keurig op. 78e minuut, Stejawa 0 en FC Twente 1. En dat zou voor Twente wat waard zijn als ze nog 12 minuten stand zouden houden. En deze uitslag mee zouden kunnen nemen naar Nederland. Nu nog even uitkijken, geblazen Want daar komt Stejawa met veel mensen. Maar die hebben dus weer alleen maar O voor zichzelf. Costea en Costea de twee invallers, Florin en Michay, gunnen elkaar niet de bal... Ga voor meerdere eer en glorie van zichzelf. En dan uh, gaat het zoals zo vaak, dan gaat het namelijk niet. En dat is voor Twente goed nieuws. Het is nog altijd 0-1. Na 80 minuten spelen in uh, Trapzon... Is het een beetje aan het, uh, aan het leeglopen, de wedstrijd. Uh, het is een, een soort van ballonnetje waar een heel klein gaatje in zit. En heel langzaam uh, loopt deze wedstrijd leeg. Omdat uh, aan de ene kant trapsonspoor gewoon niet kan. En PSV het uh, mooi vindt. En dat uh, bedoel ik niet ten nadele van PSV. Want het is natuurlijk een uitstekende overwinning als het uh, zo blijft. We hebben uh, wissel weer gezien. Wissel nummer drie, Adrian Miezewski. Een Paul is uh, gekomen voor de man, uh, notabene, de aanjager Balci. Maar die was helemaal leeg. En die uh, is naar de kant gehaald als uh, uh, Enrique de bal weer in uh, zijn bezit heeft. Scoorde 22 doelpunten voor Westerlo. En dat is een klein uh, Belgisch clubje. En daarmee uh, speelde hij zich in de kijker bij Trapzalspoor. En is hier terechtgekomen na een uh, lange periode... Uh, Sportclub Herenveen En uh, ook nog even terug geweest te zijn in Brazilië. Nu een bal de diepte in op Matas. Doet het goed. Oh, goed verdedigd. Maar de afvallende bal komt bij Toivonen. Toivonen loopt door. Probeert hem bij Matas te krijgen. Dat lukt net niet. En dan is het Wijnaldum die de bal heeft opgepikt. Nou, PSV kan het uh, nog mooier maken de avond als uh, Wijnaldum de bal even terugspeelt op Hutchinson. Hutchinson kijkt. Wie loopt er vrij? Stroopman. Maar hij geeft hem even terug aan Lens, die achter de bal stond. En Lens uh, loopt helemaal terug en speelt hem naar Willems. Dat uh, brengt die Willems ook nog in de problemen. En nu dan helemaal terug naar Isaacson. En Isaacson uh, ramt de bal dan maar weer naar voren richting Toyvonen. in de lucht in. Toyvonen die een goede wedstrijd speelt, krijgt een duw in de rug. Gezien door de uitstekend fluitende scheidsrechter Brug uit uh, Duitsland... Die echt een, die alles ziet en alles ook meemaakt. Het ook niet al te moeilijk heeft. Maar ja goed, een goede scheidsrechter mag ook wel eens gezegd worden. De vrije trap ligt halverwege de helft van Trapsonspoor. Is genomen door Stroopman op Hutchinson. Hutchinson, balletje... Door naar Manolev. Manolev langs een mannetje. Terug naar Hutchinson. Hutchinson raakt de bal. Dan leek hij kwijt te raken. Maar het is Wijnaldum die het oppikt en hem teruggeeft aan Hutchinson. Hutchinson wordt nu opgejaagd. Maar hij loopt helemaal terug. En speelt hem dan weer naar Manolev. Manolev de Rijk. Ja, het mag duidelijk zijn dat PSV zoveel balbezit heeft. En zo eenvoudig balbezit heeft. Dat de Trapsons spoor er niet aan te pas komt. Als Hutchinson nog altijd de bal heeft. En er geen Turk in de tussentijd aan de bal is gekomen. De Rijk. Naar Marcelo. Marcelo kijkt. Staat er iemand vrij voor mij? Nou aan de zijkant. Willems. En zo gaat PSV vrijwielend naar het eind van deze wedstrijd. Met die prachtige 2-1-voorsprong. Er komt uh, in Boekarest bij Stiawa Twente langzaam maar zeker toch een serieus ogend en dreigend slotoffensief van de thuisclub. Nu uh, Luc de Jong trouwens wordt weggestuurd in de Trentse counter. De keeper brengt net op tijd redding. Maar Chaddy krijgt aan de linkerkant opnieuw de bal. Twente staat er al met 1-0 voor. Nog 9 minuten te gaan. Zat hij het strafhofgebied binnen? Nou schiet hem er dan maar in. Schiet wel, maar niet binnen. Want de bal via Martinovic stuit het, het strafhofgebied weer uit. Twee behoorlijke kansen voor Stjauwa in de laatste minuten. Het begon met een schot van afstand van Tanaas. Een beetje een rare dwarrelbal waar Michailov bij de tweede paal nog maar net voor redding kon zorgen. Iedereen verwachtte eigenlijk een voorzet, maar het werd zo'n bal die weliswaar misschien als voorzet is bedoeld. Maar in de buurt komt van de tweede paal. De redding van Guidoff betekende een corner. En die corner die werd door Gerardo Alves. Maar net naast gekopt. Dat was millimeterwerk. Nu Luc de Jong weer missetje achterin bij Stiawa. Wil wel uh, met de bal richting dat doel van Stiawa. Maar daar staat dan toch nog net. Daar is hij weer. Gerardo Alves tussen. Zodat Stiawa met een uh, trap van de keeper nu weer naar voren mag. Maar daar staat Douglas voor Twente. En die trapt de bal weer net zo makkelijk de andere kant op. Bayrami de invaller. Voorlopig de enige invaller aan Trentse kant. Krijgt uh, de bal langs de tegenstander. Brandan dat doet hij heel handig. Dat doet hij zelfs zo handig dat hij nu kan pasen naar nou, Jansen. Die wacht wel heel lang tot de bal zijn richting op komt in plaats van er één stapje naartoe te doen. De tegenstander glijdt lang. Zo is de kans verkeken. Barami zet overigens goed door nu. En voorkomt dat Steaua via Brandan makkelijk kan uitverdedigen. Via Bayrami gaat de bal over de zijlijn. Zitten even naar de duck-out van Twente te kijken. Dat is niet heel goed te zien want daar staan McLaren en Schreuder nog met elkaar te overleggen. Alsof ze toch nog van plan zijn een wissel in het elftal te brengen. Bengtson, Leugers, Buizen, Plet en Reusseler. Dat zijn de mensen die nog in aanmerking zouden komen. Behalve Doeman Bosker die daar hersteld van zijn blessure ook weer zit. Um, maar wie weet doen ze dat nog. Er is in ieder geval topoverleg gaande. En er zijn ook nog wel wat warmlopers signaleren, Maar die zijn allemaal zo verpakt met mutjes en handschoenen. Dat het echt niet meer te zien is wie wie is. Twente heeft de bal. Dat is wel te zien. Via een vrije schot na een klein overtredingetje. Jans heeft de bal gekregen. En zoekt en kijkt wie er beweegt voorin. Bayrami wil de bal wel. En komt hem halen. Dan komt hij naar Cornelissen. Cornelissen, de jong. Geen overtreding. Hard van de bal gezet vond ik. Maar het mag blijkbaar. Dan komt er een diepe bal naar Leandro. Moet Twente gaan uitkijken. Wordt het gaatje door Wisserof en Douglas goed dichtgelopen. En doet Douglas wat hij eigenlijk nu gewoon moet doen. Namelijk verstandig. Niet te veel risico nemen. Gewoon de bal de tribune in jagen. En daarmee weliswaar een... Ingooi geven aan de tegenstander, maar het gevaar is daarmee weg. 83,5 minuut onderweg. Steaua aan 0, Twente 1. We kunnen hem bijna uit de kast halen. Icing on the cake. Het is uh, misschien wel de kers op de taart. En uh, dat zou kunnen als er een vrije trap is. Een metertje of um, 2,23. Een lekker bal die naar de kant wordt uh, gegooid. En dan moet er een andere bal komen. Vrije trap in ieder geval voor PSV. We zitten in de slotfase. Nog een minuutje of te gaan. En de vrije trap ligt uh, As van het Veld. Recht voor de keeper. Metro 25. Toyfone erbij. Strootman erbij. Er zijn twee mensen die dat goed kunnen. Ik denk dat het uh, Toyfone wordt. Dat hij uh, zijn zinnen op deze bal heeft gezet. Natuurlijk een, een muur van een man of 4-5. Maar het is een uh, prettig uh, idee dat de keeper van de Turken bij een twee voorsprong nog altijd voor PSV geen hele beste is. Dus rammen maar op het doel. Daar komt Toyfone. Toyfone. Oeh. Het scheelt weinig hoor. De bal gaat maar net langs het doel. Van uh, Zengim die op één knie richting de hoek ging. En Toivonen weet dat het heel weinig scheelde. Het was uh, een... Uh, een, een... Extra feestje geweest als die bal erin was gegaan. PSV niet in de problemen geweest in de tweede helft. Ook niet toen Paulo Henrique erin kwam. Want die heeft uh, nog weinig klaar kunnen spelen. Mag de bal nu wel ingooien, doet dat. En krijgt hem terug. Geeft een goed balletje met uh, buitenkant voet aan de invaller, de Paul Mischewski. Mischewski met een hele slechte voorzet die heel makkelijk door Marcelo kan worden verdedigd. En meteen wordt uh, metafs gezocht, er wordt er hands gemaakt. En gezien door. Kacar, dat is de man die hens maakte. En Brug geeft hem ook een gele kaart omdat het opzettelijk hens was. Omdat Anders Matas in balbezit was gekomen. Niet dat hij dan meteen richting het doel was gegaan. Maar toch, het is de derde gele kaart. Alle drie voor Turken. Dat zegt ook genoeg in deze wedstrijd, die verder redelijk sportief was uh, voor PSV. Geen enkel probleem. Bal zit voor PSV na die vrije trap via Marcelo naar de Rijk en terug naar Marcelo. Marcelo gaat uh, lopen en kijken en weet dat het allemaal wel goed zit. Speelt de bal via Strootman. Uh, nogal lastig en Strootman probeert dan in de diepte lens te bereiken. Die uh, bereikt uh, lens niet. En dan gaat de bal via lens over de zijlijn en mag... Traps van Spoor nog een keer gaan gooien. In een wedstrijd die eigenlijk al na 10 uh, minuten geen wedstrijd was. Omdat PSV toen al op 2-0 stond. Nu 2-1. Geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren. Ook die na 87 minuten bij een 2-1 voorsprong. Vier minuutjes nog uh, plus extra tijd in. Ik wou Enschede zeggen, dat had wel gekund. Maar dan hadden we een hele andere avond gehad. In Boekarest dus. TOA Twente is 0-1. En uh, dat is dus allemaal het gevolg van die weergaloze goal van Ola John. Die uh, toch iedereen die hem nog niet gezien heeft echt even ergens moet gaan bekijken. Want die zat er echt fenomenaal in. Twente heeft gewisseld. Dat kondigde zich eigenlijk al aan. Maar eerst was deze kans. Er wordt geschoten door de jongen. Die doet dat weer zo gehaast met de buitenkant van zijn rechter. Vanaf 20 meter waar het eigenlijk helemaal nog niet nodig is. Dat hij echt door had kunnen lopen. Een paar meter. En wat zorgvuldiger had moeten zijn. En dat is hij vanavond vind ik toch weer niet. Want hij scoort veel, ook afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Herakles. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij ook aan dat duel geen goed gevoel heeft overgehouden. Want het oogde ook toen allemaal niet zo secuur. Gewisseld dus. Daar waren we gebleven. Benson in de ploeg gekomen voor Willem Jansen. En dat betekent dat uh, de trainer van Twente McLaren nu de Hollandse school verlaten heeft. En vooral pragmatisch denkt. Want gewoon met vijf verdedigers speelt. Er is gewoon een centrale verdediger bijgekomen. En dat is niet zo gek. Want er staan vooral ook veel aanvallers aan de andere kant erbij. Van wie deze Mihai Nesu... Die ingevallen is, of Nezu, nee, Migai Costea moet ik zeggen. Miranese Nezu speelde hier ooit wel. Die uh, kan een voorzet geven, maar die bal wordt onschadelijk gemaakt door Twente. De bal blijft dan, vind ik, wel lang hangen in het strafhofgebied. Wordt er dan nu toch weer uitgebonsjoerd. Dan blijft er eentje van uh, Sterwa geblesseerd liggen in het strafhofgebied. Maar heeft van zijn ploeg, gek genoeg, niemand daar oog voor. En is dat eigenlijk Martinovic, die op zoek gaat naar ruimte om een voorzet te geven. Maar zo lang en ver weg draait bij Chatti dat hij de bal over de achterlijn loopt. En dat er een doeltrap gaat komen voor Michailov. Op de achtergrond hoort u nog dat er uh, een wissel wordt omgeroepen. En dat de Twente supporters hier in het stadion nog wat informatie krijgen over hoe lang zij nog hier in de ijskou moeten blijven staan. Want zij mogen niet meteen weg. Dat heeft dus ook met veiligheid te maken. Ik vertelde al eerder, het verhaal was dat er ook in het centrum van Boekarest, waar wat Twente fans in de kroeg stonden... Wat de Roemenen in die kroeg zijn gekomen en dat dat wat uit de hand is gelopen, hoe dat precies uh, gegaan is, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het is dus niet alleen maar gezellig geweest. De politie zal kortom niet bereid zijn om al te veel risico's te nemen op dat vlak. Komt er nog een serieus slotoffensief, waar Twente dus in de afgelopen minuut wel wat uh, kraakte achterin en wel dat gevoel had van oei, het zou maar zo mis kunnen gaan. Maar kan Stjawa echt nog doordrukken of houdt Twente stand? Nog twee minuten plus extra tijd in Boekarest. Voorlopig staat Twente nog altijd met 1-0 voor. En in Turkije aan de Zwarte Zee staat de PSV met 2-1 voor. En uh, ziet het er niet naar uit dat het nog gevaarlijk gaat worden. Want we zitten in de slotseconden van deze wedstrijd. De man met het bord staat klaar. En dan zien wij uh, ook dat bord twee minuten komen. We hebben net de laatste uh, of de tweede wissel gezien van PSV. Wilfred Bouwman gekomen. Jetro Willems eraf. En dan is het uh, uh, uitspelen van deze wedstrijd misschien nog een kansje voor PSV. Als uh, Wijnaldum de bal heeft opgepikt. En Wijnaldum... Uh, Probeert langs uh, zijn tegenstander te gaan. Maar dan inhoudt. Uh, check is zijn tegenstander. En dan via Manolev weer de aanval zoekt. Manolev bal naar voren. Naar Hutchinson. Hutchinson uh, doet dat niet goed. Levert de bal zo in. En dan uh, doet ook Trapsonspoor het niet goed. Levert zomaar in. Doet Rijk dat ook. En zo hebben we vier keer inleveren geblazen. En als je dat met lege flessen doet. Dan krijg je er in ieder geval nog wat voor terug. Maar in dit geval helemaal niets. Het balbezit is voor Trapsonspoor. Alensinho heeft de bal gepaast. Moet de bal de diepte ingaan. Met een van de laatste mogelijkheden voor Trapsonspoor. We hebben nog een schotje gezien van Paulo Henrique. En deze paas komt in de diepte in de handen terecht. Van Isaacson. De Turken gaan met z'n allen uh, massaal nu van de tribune af. Ze hebben het wel gezien. Om nou te zeggen dat ze de kroeg gaan, Nee, want er zijn hier amper kroegen. En alcohol, dat uh, zie je ook uh, zelden in de diverse etablissementen. Dus ze moeten zich uh, troosten met koffie en thee. En dat uh, zullen ze dan wel moeten doen. spoor gaat verliezen met 2-1 van uh, PSV. Er wordt nu uitgespeeld. Nog even balbezit voor Tjelustka. Gaat de bal naar de spits. En dan is het bijna over als Adna Adin nog een voorzet geeft. Weggekopt door Marcelo. Opgevangen door uh, Toyvone. Toyvone naar heeft. De laatste aanval wordt ingezet via Wijnaldum. En dan gaat PSV een hele mooie overwinning hier boeken. Een uitoverwinning in Turkije tegen Trabzonspor Het is niet vaak gebeurd dat PSV een uitwedstrijd in Turkije wist te winnen. Vijf keer verloren. En uh, dat van de zes keer. Dus dat is uh, mooi als je dat nu wel lukt. Doelpunten van Matafs en Toivonen voor PSV en A-Dien voor Trapselspoor Betekent dat PSV, want er wordt nu afgefloten met 2-1 wind van Trapselspoor. En in een zetel volgende week de thuiswedstrijd gaat bezoeken. Komt er nog meer goed nieuws dan voor het Nederland uit Boekarest? Dat zou maar zo kunnen, want de extra tijd loopt bij Stjauwa Twente. En Twente staat nog altijd met 1-0 voor. Plet in de ploeg gekomen voor Chatley En zo krijgt Plet zijn Europese debuut. Dat is dan nog in ieder geval leuk. Hij in de spits. De Jong voor de slotfase nog even naar de linkerkant gedirigeerd. Waar dan nu naast na John en Chatley voor de derde keer een ander staat. Twente dus zoals gezegd met vijf mensen achterin. 5-2-3 is het systeem dat er nu staat. Terwijl, ja dat is dan wel het handige. Nu Cornelissen aan de rechterkant denkt als er nu nog vier achterin staan durf ik ook nog wel een keer naar voren te lopen. Dan moet hij wel zorgvuldig met de bal omgaan want die is hier heel snel kwijt. Bengtson kruipt goed voor zijn man. Daar staat hij dus nu voor in de slotfase en geeft nog een aardige paas ook waar plat achteraan loopt. Zijn tegenstander onder druk zet. we dat de bal wel richting de middenlijn krijgt hem te nood binnen kan houden ook. Via Costea een van de invallers op het middenveld. Er is heel weinig ruimte. Brandam geeft hem een slinger naar voren. En als dat het devies is dan moet Twente dat toch tegen kunnen houden. Want veel overleg, veel lijn zit er bij de Romeinen niet meer in. Wisserhof sterk in het duel. Wind van Leandro. Maar geeft de bal ook een blinde trap ervoor. Die komt met een gelukje voor de voeten van Fer. Die wel rustig blijft. En de bal meegeeft aan Rosales. Rosales probeert dan de bal in één keer in de buurt van Plet te krijgen. Dat lukt niet. Op het middenveld Brama uitstekend gespeeld. Heel rustig gebleven. Dan krijgt hij nog een schot mee Brama. Daar staat de scheidsrechter bovenop. En die schop krijgt hij van Biek Falvi En die krijgt daar volkomen terecht de gele kaart voor. Dit is een frustratiekaart. Zoals dat wel vaker gebeurt natuurlijk met ploegen uit landen van de Balkan. Die zijn het op een goed moment gewoon zat. Die voelen dat het allemaal niet meer gaat lukken. Die voelen dat er een thuisnederlaag aan zit te komen. De Twente supporters op de achtergrond is dat misschien hoorbaar... We zijn allemaal vast de overwinningsliederen gaan zingen. En weten dat met nog maar 50 seconden die over zijn van de extra tijd deze wedstrijd normaal gesproken in de tas moet zitten. Twente via de goal van Ola John. De prachtige goal van Ola John. Zou hier wel eens een hele belangrijke overwinning kunnen gaan halen. Plet jaagt de keeper van Stejawa nog maar eens op. Die geeft de bal een slingertje naar voren, maar niet al te ver. Te, nog voor de middenlijn. in zicht komt wordt die bal door Ver de andere kant weer opgekopt. Opgevangen door Plet. Die heeft te veel tijd nodig om de bal te controleren. Is hem kwijt. En dan kan Costeja nog een keer wegdraaien aan de linkerkant van het veld. Komt er nog één kans voor Steaua Boekarest? Nee, want Cornelissen verdedigt goed. Benson blijft cool en geeft de bal aan Plet. die op zijn beurt cool blijft. En de bal aan de buitenkant meegeeft aan Bayrami, maar net te hard. Zo kan er nog een ingooi komen voor Steaua. 15 seconden nog. Schrijftrechter Klettenburg. kijkt nog maar eens of zijn oortje goed zit. Is er contact met mensen die langs de kant zeggen hoe lang het nog is? Er komt nog één diepe bal. Oh, Michailov moet nog naar die bal toe. Dat doet hij goed. Voordat Leandro op een soort doorgeschoten bal die eigenlijk bijna achter Douglas langs dreigde te glippen nog in de buurt komt van de Braziliaan. En u begrijpt dat bedoel ik dus Leandro, want Douglas is een Nederlander. En dan kan die gaarloof uittrappen en dan is het voorbij en wint Twente in Boekarest door de goal van Ola John. En zo doet Twente uitstekende zaken om in de Frieskou, waar het inmiddels min 8 is... Hier in dit stadion prachtige Nationaal Arena. Stierwa Boekarest met 1-0 te verslaan. Dat is een knappe prestatie van FC Twente. Waar iedereen in Enschede en wij de omtrek dik tevreden mee mag zijn. Al dus Blas ook afgelopen. Wiesla Krakau, Standaar Luik 1-1 en Udinese tegen Pao Xeloniki 0-0. Andere wedstrijden nog bezig. Ik kan u wel zeggen dat Manchester City een 1-0 achterstand... bij Porto heeft omgezet in een 2-1 voorsprong vlak voor tijd. Tot slot nog. Guus Hiddink is weer in onderhandeling met de Russische club Anzhi. Die steenrijke club uit Dagestan wil Hiddink als technisch directeur aan de club binden. Eerder dit seizoen leek Hiddink ook aan naar Rusland te vertrekken. Maar door een verandering in het bestuur ging dat toen niet door. Tot zover voor nu. U kunt het tennis vanuit Ahoy verder zien op internet als u dat wilt op nos.nl. Graag tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen: Arabisten en voormalig diplomaten Petra Stieme werkte tien jaar in Syrië en Egypte.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 Dit is Radio 1.